Volgens Ban Ki moon moet er in 2050 70% meer voedsel worden verbouwd, omdat er dan ruim 9 miljard mensen op de wereld zijn. Op de beurs in Amsterdam stond het aandeel OC vanmorgen bijna 70% hoger. Aanleiding is de geplande overname van OC door Japanse Kennen. Dat biedt zo'n 730 miljoen euro voor alle aandelen. bestuur en de commissarissen van OC steunen de overname, net als de grote aandeelhouders. Rusland en de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over het leveren van gas, olie en elektriciteit. Ze waarschuwen elkaar vroegtijdig als de energietoevoer in gevaar dreigt te komen. In januari kreeg Europa wekenlang geen Russisch gas aangeleverd door een ruzie tussen Rusland en doorverland Oekraïne. Miljoenen mensen kwamen daardoor in de kou te zitten. Staatssecretaris Huizinga stelt 45 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de rijn gouwen lijn die Gouda met de kust moet verbinden. Het geld is bedoeld voor het tracé van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland wil graag een volledige tramverbinding. Maar volgens Huizinga trekt de lijn daarvoor te weinig reizigers. Op de rest van het stuk moeten voorlopig bussen worden ingezet, vindt de staatssecretaris. De FNV heeft in Amsterdam en Den Haag actie gevoerd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Bij de partijbureaus van PvdA en CDA werden pamfletten op de ramen geplakt... en kettingen op de deuren gezet... Bij het kantoor van de ChristenUnie is geen actie gevoerd... omdat dat kantoor in een bedrijvencomplex zit. Bij Veilinghuis Sotheby's wordt begin volgende maand... een schilderij geveild van Peter Paul Rubens. Het doek, portret van een jonge vrouw, stamt uit het jaar 1606. Het is 400 jaar lang in privébezit geweest... en was ook bij Rubens specialisten tot verkort niet bekend. Sotheby's denkt dat het schilderij 6,7 miljoen euro oplevert. Het weer, bewolkt en regenachtig...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 It's written in the pen The bird. Excuse me, mister, I've got other things to do. Bro.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 Feel quite so secure He's not like all them other boys. Is that all so And then I remember ZFM, Zfm.